In de Eredivisie heeft Heerenveen gelijk gespeeld tegen NEC. In Friesland bleef het 0-0. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden in de Eredivisie. Waaronder koploper PSV tegen ADO Den Haag. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies nog zware windstoten. Morgen waait het nog steeds hard en het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden. Beginnen we in Eindhoven. PSV-ADO, Ronne van der Gier. Uur gespeeld. Het is nog altijd 0-0. Met wat meer druk van ADO in de tweede helft. Het is een wedstrijd die in de tweede helft in balans is verder. Maar uh, geen doelpunten nog. Nog wel een gele kaart gezien voor Djukjak... naar een overtreding op Radu Savlevic. Het is dus, nogmaals gezegd, 0-0, maar wel boeiend. Rotterdam Excelsior AZ, niet mee. 1-0 voor AZ, maar AZ wordt minder. AZ kan zijn stempel niet meer drukken, gaat minder goed voetballen. En dat na 58 minuten nog wel met de voorsprong. Maar het zou, het zou met een klein beetje geluk nog wel eens een aardige wedstrijd kunnen worden. En dan met name voor Excelsior. En in Venlo, VVV tegen NAC, Frank Wielijt. Dekken kwartier gevoetbald. 1-0 voor VVV. Dat had 2-0 moeten zijn als Moesa de 100% kans die hij kreeg. Hij was al om ten Rouwelaar heen goed had ingeschoten. Maar hij schoot wild met links hoog over. En dus is het nog altijd 1-0. En heeft nak inmiddels de wedstrijd weer enigszins onder controle. Laatste keer stond Nijmegen. Twee punten voor tegen de bos. Leo Kersten. Ja, wat doet N-Bos? Hij schiet drie, drie punten achter elkaar binnen. Jansen, Mils en Wessels. En dat komt en bos voor. Maar Nijmegen scoort weer twee keer op rij. En dan hebben we met nog minder dan vier minuten te spelen in deze wedstrijd. Tussen nummers 4 eh, Nijmegen en nummer 3 Nederland van uh, Nederland. Een stand van 72 en 75 op het scorebord. Spannender, kan haast niet. En zo Nijmegen... hoort u ook nog meer over het top 12 tafeltennis toernooi uit Luik. van het Groene met tja, tja, tja. Uh, maar dat is voorlopig nee, nee, nee bij PSV ADO. Ron van der Geer. Want het is nog altijd 0-0 na 65 minuten. Ingooit PSV, Jujjak richting Pieters Strasse opgebied. Voorzet, Pieters Koevermans wil koppen. De Rijk zit er net tussen en dan kan Koopik de rest doen. Namelijk opruimen en zorgen dat PSV in elk geval heel ver weg blijft van de Haagse goal. Bouma wint een kopduel van Tornstra. Engelaar neemt weer over. En dan herstelt PSV weer het balbezit. Hutchinson kop nu door de as van het veld. Hutchinson nog altijd wel weg van het Strasse Aan de rechterkant is er ruimte voor Germain Lens. Lens dan nu met een voorzet. Coutinho blijft staan en daar is dan net het hoofd van Ami. Die krijgt die bal weg uit het strafschopgebied, Maar nu pakt PSV weer op. Met Engelaar. Die bij tijd en wordt uitgefloten. Omdat hij dan een slechte paas geeft. Maar het is ook... Ja, dan kan hij geen afspeelmogelijkheid vinden. Nu een voorzet van Pieters. Die richting de eerste paal gaat. Dus eigenlijk een schot op goal is. En dan moet Coutinho reddend optreden. Een corner weggeven. Goede redding. Van die Haagse keeper die daar klaar stond om eigenlijk de voorzet van Pieters te verwerken. Maar via de voet van Ami gaat die bal ineens richting de kruis in eerste paal. En dan moet de Coutinho dus als een haast naar die eerste paal toe. Corner komt van Dujjak. Daar gaat Toyfoon de lucht in. Daar staat ook Bauma, maar uiteindelijk is daar ook Lewin En die werkt die bal weg. Nu zet PSV even druk op ADO Den Haag. Maar na 66 minuten nog altijd 0-0 in Eindhoven. jullie nog steeds kansen. Nee, maar dit is een uitgelezen kans. Laten we daar even over hebben, zeg. Want de 64ste minuut van de wedstrijd. Hij heeft het vaker gedaan voor de Rotterdammers vanaf de strafschopstip. Want daar ligt nu de bal. Tim Vinken oog in oog met Sergio Romero. De Argentijn merkwaardige aanloop van Vinken. Daar is de bal. Linker benedenhoek. Gelijkmaker. En je zag het aankomen. Je voelde het aankomen. Marcellus maakt de fout. Want aan de overkant van het veld stijf bij de achterlijn de voorzet... Van Bergkamp met rechts kan hij veel. In ieder geval genoeg de bal voor de goal geslingerd. En dan gaat hij er eigenlijk voor langs. Wordt zijn Marcellus wat opgejaagd. En bij het meenemen gebruikt hij zijn hand. Dat wordt gezien, uitstekend gezien door scheidsrechter Danny Makkely. Die niet anders kan dan de bal op de stip leggen. En Vinken dus met de gelijkmaker in Rotterdam. 1-1. En dat is iets wat AZ zich echt mag aantrekken. Want het speelde een uitstekende eerste helft. Een goede en uitstekende eerste helft vooruit. Maar in de tweede helft werd het minder in de slotfase. Van de eerste helft zag je het al aankomen. Bal nu voor de goal. Benschop misschien. Benschop. even vastgehouden toch door Nelon vermoed ik. Maar uh, dat gaat verder. Er wordt hier door wat mensen op de perstribune geappelleerd. Hé, hey, is dat dan in overtreding? Maar de schrijver zegt er wil hier niet aan. En dus komt Excelsior met de schrik vrij. Maar het staat dus wel gelijk 1-1 de stand in Rotterdam. Bij Excelsior AZ. VVV begon overdonderend, maar daarna, Frank Wieluit? Daarna hield het redelijk vlot op. Na de tweede kans van Moussa met name. Toen was het even over. Nam Nak wat meer het heft in handen. Uh, haalde het tempo uit de wedstrijd. Begon de bal wat rond te spelen. Kreeg wat overtredingen op de helft van VVV mee. En daarmee was VVV redelijk uit de wedstrijd gespeeld. Nog wel 1-0 voor de ploeg uit Venlo. 24 minuten gevoetbald. En nu balbezit. Timi Sela levert daar zomaar in bij Gillissen. Gillissen zoekt onmiddellijk de diepte. Hij zoekt uh, eigenlijk Idab Delhaai. Maar die kan die naar niet vinden. Dus kan VVV even achteruit richting Bejois. En dan El Akchewi aanspelen aan de linkerkant van het veld. El Akchewi zoekend met de lange bal in de richting van de voorroede. Waar de bal ver over iedereen heen gaat. En dus kan worden opgepakt door de achterroede van Nak bij Luiks. Luiks met uh, de meters die hij kan maken. Iedereen van VVV trekt zich namelijk onmiddellijk terug op eigen helft. Hij kan dus ontzettend veel meters maken. Leonardo inspelen. Die gaat om Tood heen. Nak houdt balbezit. Dat is maar goed ook voor Tood. Want anders had hij onmiddellijk zijn tweede gele kaart van deze wedstrijd gekregen. En dan was het gelijk een heel ander potje geworden voor uh, VVV. Hij heeft namelijk al geel op zak. Is voor de volgende wedstrijd sowieso al geschorst. De Hongaar op het middenveld bij VVV. Maar uh, deze overtreding wordt hem vergeven. Omdat Nak nog altijd trouwens balbezit heeft. Met uh, Gillesse uh, even achteruit naar Koenders. Koenders. Op de eigen helft, breed naar Luiks. Daar hebben ze alleen gezelschap op die helft van Boymans. En Luiks gaat nu zelf maar over de middenlijn heen ook nog. Dus alles en iedereen naar voren toe. En dan is het uh, de mogelijkheid voor de snelle mensen bij VVV. Bijvoorbeeld Chula om achter de bal aan te gaan. Richting Ten Rouwenaar. Ten Raola heeft de bal eerder. Schiet de bal hard naar voren, buitenspel. Bij uh, Nak dus een vrije trap voor VVV. 25 minuten gevoetbald. VVV 1-0 voor dankzij die snelle goal van Moussa. Staan ze nog steeds zo dicht bij elkaar? Nijmegen en de Bos, Leon. 82-80 wordt nu 85-80 door een driepunter van Thijs van Meulen. Nijmegen lijkt het hier uit het vuur te slepen, maar er is zojuist iets heel raars gebeurd. Een speler van de Bos werd van het veld gestuurd. Die komt er zo wel even op terug. Turner nu omhoog voor een lay-up. Die gooit hem voor de Bos erin. Nog 25 seconden, 85-80. Rory is er dus niet meer bij. En nu wordt er een fout gemaakt om de klok stil te zetten. Uh, drie punten verschil, 23 seconden nog te spelen. Wat gebeurde er? Uh, dat was de speler Zaïd Taylor. Die ging aan de rechterkant van het veld voor een, ja, een actie naar de basket. Hij kwam daar Rogier Jansen tegen in verdedigende positie. Uh, ik, nou ja, in mijn opinie stond uh, Rogier Jansen daar en werd er uh, een fout uh, door hem gemaakt. Uh, de scheidsrechter beoordeelde dat als een schwalbe. Ik denk dat hij Taylor uh, Rogier Jansen wel raakte. Dus... Dat hadden gewoon twee vrije worpen moeten zijn. En een persoonlijke fout voor Rogier Jansen. Maar hij kreeg er dus een technische fout overheen. Nou, dat is duidelijk. Dan mag je dus uh, vier vrije worpen nemen. Ja. Daarachteraan ging Rogier Jansen, toen de moeder een beetje bedaard waren, naar die scheidsrechter toe. Den Hartog. En hij deed voor uh, wat die Taylor deed. En hij deed voor. Hij zette zijn schouder in mijn borst. En de scheidsrechter die voelde zich bedreigd. En die stuurde prop direct Rogier Jansen het veld af. Nijmegen kreeg nog een keer balbezit. Schiet nu bij de Vrije Worpenraak Is het dus 87-82. Maar het is een uitermate eigenaardige situatie. Want Rogier Jansen bedreigde de scheidsrechter niet. Hij deed iets voor. Maar ja, uh, hij, de scheidsrechter bepaalt. En dat had Rogier Jansen niet moeten doen. Nu is dezelfde. Den Hartog, die een persoonlijke fout constateert. Met nog 17 seconden krijgt Den Bos dus de bal op de achterlijn kan de Bos de achterstand nog terugbrengen. Van vijf punten met nog 17 seconden te spelen. Het publiek staat hier op het veld. De scheidsrechter kijkt even naar de wedstrijdtafel, want daar wordt iets geconstateerd. Michael Schuurs, de coach van Nijmegen, die staat op de zijlijn. Die kijkt ook naar de bank wat er aan de hand is, maar de Bos moet die bal innemen. 17 seconden nog te spelen. Vijf punten verschil. Het zal gebeuren dat Den bos een snelle score maakt en dan uh, gelijk een fout op een speler van Nijmegen. Er wordt van alles gediscussieerd. Er wordt nu niet gebaas gebald, maar ik weet niet waarover gediscussieerd wordt. Tijd om even adem te halen. 17 seconden, stand 87 voor Nijmegen, 82 voor Den Bos. PSV sterker dan ADO. Ronald van der Geer nog steeds? Uh, nee, ADO meldt zich met enige regelmaat in de buurt van het gebied van PSV. Terwijl Erik Pieters nu op de grond ligt bij die 0-0 stand omdat hij in aanraking is gekomen met Bulekin. Duel om een bal. Maar uiteindelijk wel een uh, ja, wat, wat, wat breedmakende boelekin die dan het neusje raakt van uh, Erik Pieters. Nou, het uh, spel is stilgelegd. En dan geeft uh, Van Boekel uiteindelijk maar een uh, strijdrechtersbal. Uiteraard uh, teruggespeeld naar uh, PSV-doelman Isaac Son. Die hem dan maar weer eens in het veld gaat brengen. Lens is inmiddels vervangen door Labiat. Fris bloed dus aan PSV-zijde. Nee, PSV heeft even een opleving gehad, heeft even ADO onder druk gezet. Maar langzaam maar zeker komt ADO weer onder die druk uit en begint het ook wel weer mee te voetballen in deze wedstrijd. En heel veel creëert PSV niet. Koevermans nog een keer gezien in het schasopgebied, die wel om twee man heen ging. Vervolgens de bal verspeelde en in al zijn ijver ook een overtreding maakte. Nu een lange bal. Weggekopt uit het schasopgebied van ADO door Lewin. Opgevangen door Immers. Die wil dan Koebik direct wegsturen. Paas is onzorgvuldig. Opgevangen door Rodriguez, Bouma dan middenlijn. Iets aan de linkerkant vindt Jujjak. Jujjak moet wegdraaien van Ami. Nou, drie, vier bewegingen. Ami trapt er wel in. Maar Bulekin niet. Die trapt namelijk nergens in. Ja, die krijgt nu een trap van Jujjak. En blijft weer geblesseerd op de grond liggen. Dus een vrije trap. ...voor Ado Den Haag. Djucak is wat gefrustreerd, trapte wat om zich heen... ...nadat hij in eerste instantie het duel dus verloor van, van Ami... ...wel met de bal verder kon, omdat Ami die bal niet goed controleerde. Ja, dan zit Boelekin er ook tussen en krijgt hij een tikje van Djucak te verwerken. Vrijtrap trap voor Ado Den Haag, nog 18 minuten te spelen... ...en het lijkt erop, het lijkt erop... ...dat de koploper hier vanavond wel eens schade kan oplopen tegen Ado Den Haag. Dat nu dus een vrije trap gaat nemen Na 73 minuten, 0-0 stand. Hoe lang duurt 17 seconden bij het basketbal eigenlijk, Leon? Nou, dat kan soms drie minuten duren en nu is het wat sneller afgelopen, want er werden geen time-outs meegenomen. Maar de wedstrijd is ook afgelopen. Nijmegen wint 89-82. En er zal nog wel nagepraat worden over die actie van Rogier Jansen, waardoor hij achter elkaar een persoonlijke fout, een technische fout en een disqualificerende fout kreeg. Nijmegen vier punten op rij maakte en balbezit kreeg en daar ook nog uitscoorde. Dat was het cruciale moment van deze wedstrijd in het vierde kwart. Het was spannend. Nijmegen uiteindelijk houden het hoofd koel cool. en winnen verdiend. Dan uiteindelijk, want dat is het scorebord, 89-82. Day tonight. Mark Brasser kijkt naar de kwartfinales van het top 12 tafeltennistoernooi. Nederlandse al op de, ja, hoe zeg je dat, in de zaal, Achter, Mark? achter de tafel. Achter, achter, de tafel. De tafel. Ja? achter de tafel, ja. de inderdaad. er liet jou achter de tafel, dat met enige vertraging zat zo'n drie ballen ingespeeld. En toen zei ze, ja, dat, dat klopt iets niet. Het lijkt wel of de tafel, of die, of die scheef staat, of dat er iets niet klopt met het licht. Nou ja, vroeger bij mijn vriend Edwin in de kelder stond ook een tafeltennistafel. Of die scheef stond, dan legden we daar een bierviltje onder of een oude krant. Dan was het euvel meestal wel opgelost. Het ging hier iets. Professioneel, nee, dat duurt ook niet eens waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee precies. <laughs> 9 van de 10 keer niet, inderdaad. Hier gaat het iets professioneler. Het duurt ook wat langer. Een paar mensen om de tafel heen. Nou, hij staat er, denk ik helemaal recht. Uh, ja, Toch is het jou uh, moeizaam van start geraakt. 7-3 uh, staat ze achter in de eerste game. En ook de andere Nederlandse Li Jie is uh, begonnen aan haar partij. Uh, zij speelt tegen de Spaanse uh, Jan Chen. Uh, close uh, eerste game. Het is daar uh, 8-7 in het voordeel van, uh, van uh, Li Jie. Beide vrouwen zijn dus uh, begonnen. Ja, afwachten wat dat wordt. Laten we kijken of het doel nog goed staat in Eindhoven. PSV-Ado, Ronald van der Geer. Ik zag net wel een man met een bierveeltje lopen. Misschien dat dat <laughs> de ene ja, van Ja, daar wel meer denk ik. <laughs> ja, daar staat meestal ook wel wat op. 78 minuten, 0-0 staat nog altijd. De PSV-Ado Den Haag. En PSV zou zichzelf een dienst bewijzen als het in wedstrijden is wat eerder zou scoren. Kansen genoeg gehad. En eigenlijk ook nu in de tweede helft zijn er meer momenten voor uh, PSV... dan dat er zijn voor Ado Den Haag. Terwijl er nu een aanval van PSV onschadelijk wordt gemaakt door Timothy de Rijk. terug... In de handen van Coutinho. Maar uh, ja, Ado, uh, Ado net weer in de verdrukking. Vrij trap van Juchak. Goed uitgevoerd. Uiteindelijk Manolev rechterkant. Geeft een voorzet. Engelaar Toifonia. En dan krijgt uh, Koevermans die bal drie meter voor de lijn. Maar slaagt hij er toch weer niet in om die bal achter Coutinho te krijgen. En zo blijft het wel heel lang. 0-0 in deze wedstrijd. Met nog een minuutje of... Uh... 12 te spelen. Balbezit voor Wilfred Bouwma. Gaat de middenlijn over aan de linkerkant. Gaat dan eens kijken waar zou die bal naartoe kunnen. Labiat wil hem wel hebben aan de rechterkant. Maar Piqué let goed op. Dan voor Hoek en dan Immers die de bal laat gaan. Gaat hij dan weer inleveren aan PSV? Ja doet hij. Engelaar in de middencirkel vindt Pieters. Schuift mee in aan de linkerkant. Verder links staat Jujjak. Die kan wel eens met een aardige individuele actie misschien iemand de bos in sturen. Zoekt nu de combinatie met Pieters die wat om hem heen is gelopen. Dan gaat de bal door de benen. Van uh, Rado Savjevich en waakt uh, Sloveen vervolgens een overtreding op Erik Pieters. Dat gebeurt allemaal bij de linkerpunt van het Straschroopgebied, een medetje op 5-6 daar vandaan. En omdat daar dus overtreding wordt gemaakt, is dit wel weer een momentje voor PSV. Vrij trap van Jujjak, natuurlijk met het linkerbeen. En misschien dat PSV het dan eindelijk eens een keer van een moment als dit moet hebben. Dan komt die bal van Jujjak, is lang onderweg. Toyfone staat bij de tweede paal, moet terugkoppen, dat lukt de zweet niet. Piqué kan dan wegwerken, wordt er weer opgevangen door PSV, door Rodriguez. Vervolgens Pieters, dat is nu de laatste man. Staat in de middencirkel, vindt wel heel gemakkelijk de vrije man. Engelaar, Engelaar, met nog altijd het bezit Engelaar dribbelt wat naar de linkerkant, vindt dan Jujjak aan diezelfde linkerkant. Op gebied. Duel met Ami. Dan zoekt Jujjak de achterlijn. Voorzet in de doelmond. Weer weggekopt door Lewin. En dan verder weggewerkt door Ami. En dan doet Kubik wederom de rest. En dat is een lange trap naar voren. Het levert ADO niets op. Maar PSV weer balbezit. 10 minuten nog. Het is nog steeds 0-0 in Eindhoven. VVV Nak, Frank Wielijs. Het staat op het punt om 2-0 te worden in Venlo. 36 minuten gevoetbald. El gaat richting de achterlijn. Net als de bal. Net als Leonardo. En Leonardo is eigen strafschopgebied. dan weet je het wel. Dat gaat altijd verkeerd. Ja, gaat goed. En dat gaat dus nu ook verkeerd. Want hij uh, haakt El En dus ligt de bal op 11 meter voor VVV. Boymans achter de bal. De ultieme mogelijkheid om op 2-0 te komen. VVV heeft al een paar mogelijkheden gemist. Moussa heeft overgeschoten. Voor Jusikic heeft al gemist. Maar deze zou moeten kunnen. Boymans voor zijn tiende. Hij mist in eerste instantie en ook in tweede instantie. Die komt er niet eens. Ten Rauwelaar uitstekend naar de hoek gegaan. Nog steeds 1-0 dus hier in Venlo is bij Ragnar. Doelpunt voor Excelsior. Dat is toch een verrassing. De felicitaties gaan naar Jordi Klaas. Die neemt een vrije trap met rechts. Peter 10 tien over de middenlijn heen. En raakt Roorda die bal dan nog aan? Of gaat hij er ineens in één zin? Ik moet er nog een keer naar kijken. Bal rechts in het strafsoepgebied. Ik denk dat Roorda die bal raakt. Hoe dan ook. Het is 2-1 voor de Rotterdammers. We spelen iets meer dan 10 minuten nog. Een minuut of 11,5 in totaal. Maar dit mag niet gebeuren. Dit mag de verdediging van AZ zich natuurlijk aantrekken. Die bal van Klaasi wordt niet onderschept. Wat een week voor hem. Contractverlenging bij Feyenoord tot 2014. En dan hier een goal maken. Het is wat voor hem. Ik geef hem even aan Klaasi. Rorda. De man van Heerenveen gehuurd in de ploeg gekomen. Dook op bij de tweede paal. Maar vermoedelijk was hij dan niet uh, trefzeker. En was het Klaasie die Excelsior op een 2-1 voorsprong zet tegen AZ. En iedereen staat nog boven NAP. Ik kan me toch voorstellen dat dit voelt als schipreukleider voor Gert-Jan Verbeek. De coach van AZ. Ronald van der Geer bij PSV Is al bij Adel Den Haag. 0-0 stand. Nog 8,5 minuut. Kubik gaat naar de kant. Vicento komt voor hem in de plaats. Kubik die al in de wedstrijd uh, snel de wedstrijd geblesseerd raakte, toch nog heel lang heeft uitgehouden, maar nu toch uiteindelijk door Vicente wordt uh, afgelost. Een uh, vrije trap komt er van Coutinho, die net uh, schrok, want er was een voorzet van Manolev. Vanaf de rechterkant. En die bal ging in één keer richting de goal. En kwam uiteindelijk op de lat boven Coutinho terecht. En zo is er dus best het een en ander te noteren van PSV in deze wedstrijd. En moet Ado zich in deze slotfase terecht beperken tot tegenhouden. Hoewel nu er even uit met Vicento. In een duel met Manolev. Manolev de bal over de zijlijn. En dan mag Ado dus gaan gooien. Maar aan het loopje van Verhoek is te zien dat Ado eigenlijk wel kan leven. Met een 0-0 uitslag. Met een punt weg uit Eindhoven. Ach, dat voelt best als een overwinning. En dan zie je dus dat Verhoek op zijn hier die ingooi gaat nemen. Tot woede van het publiek Daarachter uh, verhoek het PSV-publiek uiteraard. Maar hij wacht eventjes tot er wat meer mensen zijn in het strassopgebied van PSV. Daar komt hij ingooi. Weggekopt door Engelaar. Uit de doelmond teruggebracht door Immers. Maar dan is die bal te ver voor Tornstra. Die moet dan rennen naar uh, de rechter cornervlag, Maar houdt hem wel binnen, die middenvelder van Ado de Haag. Komt hij ook tot een voorzet? Nee, dat staat Pieters niet toe. En Bouma is dan de lachende derde. Want die sprint nu met die bal weg. Achtervolgd door Tornstra. Ze komen nu over de middenlijn. Daar komt uh, Rado Savjevic En die grijpt dan in. En dan is de inspanning van Bouma prima. Want dan wordt er terreinwinst geboekt voor PSV. En mag Zuczak op de helft van ADO aan de linkerkant ingooien. Hutchinson gevonden. Dat is een man die veel energie gooit in de wedstrijd. Eigenlijk altijd aan speelbaar is. En prima speelt bij PSV. Voorzet richting Koevermans. Koevermans kopt door op Toyvonen. Althans, dat was de bedoeling van de Schiedammer. Maar die bal komt gewoon bij Coutinho terecht. Omdat de precisie vanavond eigenlijk de hele avond al bij Danny Koevermans ontbreekt. En gedurende de wedstrijd is het ook allemaal wat minder precies bij Toyvonen geworden. Coutinho vindt Bulikin. Bulikin verlengt tot in het PSV strafschopgebied. Waar Vicento heel nuttig druk zet op Manolev. En Manolev niets anders kan doen dan die bal uiteindelijk maar over de zijlijn schieten. Waardoor Verhoek die net ook al een ingooi heeft mogen nemen op diezelfde plek. Nu weer in een sukkeldrafje richting de bal gaat. Even zwaait naar het PSV publiek. Bijna zijn publiek. Was, was Jujak vertrokken naar Liel afgelopen week? Dat was uh, Verhoek als zekere vervanger naar Eindhoven gegaan. Nu speelt hij in het Ado-shirt. Nu heeft hij die bal ook te pakken namens Ado. En kan hij gaan gooien. Boelikin kijkt niet naar Verhoek. Ja, nu wel. Want die bal zal ongetwijfeld in de richting van de rust worden gegooid. Maar die staat te ver weg. Er zit een PSV-hoofd tussen. Dat hoort op het lichaam van Toijfoon. Dan PSV weg met uh, Labiat. Maar Labiat is wel ijverig. Maar ja, dan moet je wel de bal hebben. Wil het ook uh, effectiviteit hebben? De bal komt bij Coutinho terecht. Lange bal van hem richting de rechterkant. Daar komt Vicento er niet aan. Toornstra er niet aan. Door inspanning van Pieters. Maar immers pakt weer op. Immers met een handigheidje. Stuurt Toijvoon het bos in. Even terug naar uh, Rodasavjovic. Dan weer naar Immers. Dan naar de Rijken. Zo gaat Ado even rondspelen. Op eigen helft. Lewin. Daar komen de PSV'ers storen. Dan denkt Lewin. Weg is weg. Lange bal richting uh, Toornstra. Met uh, Bauma. Wie wint dit duel? Ja, dat wint Toornstra. dat hij zijn hand gebruikt. Maar dat is niet gezien door Van Boekel. Immers verplaatst naar de rechterkant. Vicento dreigt. Vicento vindt voor Hoek. Voor op gebied. Daar komt de voorzet. En Waar is Boelikin nou? Ja, die was nog onderweg naar die voorzet. Die had niet verwacht dat deze combinatie uiteindelijk deze afgemeten voorzet van Verhoek zou opleveren. Dit was een momentje hoor voor Ado Den Haag, want bij PSV stonden ze stil. Maar Boelikin stond ook stil en daarom uh, levert het niets op. Vijf en een halve minuut nog, 0-0 stand. En Koevermans gaat eruit bij PSV. En daar is de matchwinnaar van vorige week, C. VVV met 1-0 voor, maar het had zo mooi kunnen zijn, Frank Wielheid. Ja, namelijk 2-0 als Boymans die penalty erin had gejast. Maar dat deed hij niet. Uh, het is ook moeilijk hoor, want het is een zandbak echt waar ze op uh, voetballen. En die penalty stip ligt ook midden in de zandbak. En dan is het als je een uh, strak veldje gewend bent toch vrij lastig om een penalty fatsoenlijke snelheid mee te geven. Dat hoekje zat wel goed, maar uh, de snelheid ontbrak aan alle kanten. En als je dan als keeper de goede hoek kiest, dan heb je even de tijd om daar te komen. En dat uh, overkwam dus uh, ten rouwele. Dus is het is nog altijd maar 1-0 voor VVV, dat uh, nog wel kans heeft gehad. Had daarna een goede steekbal van El Akchewi op Foujicevic. Maar die wachtte wat lang met schieten. Hij stond helemaal vrij op 15 meter van Terauwela. ook een aardige mogelijkheid. Een soort verlengde penalty zou je kunnen zeggen. Maar uh, omdat hij zoveel tijd nodig had kwam hij niet eens tot een schot. Nu wil heel VVV graag nog een penalty hebben en komt... Uh, uh, Nak eruit. En als ze daar dat even goed doen, dan krijgen ze daar misschien nog wel een kans uit. Nee, ze hebben alweer zoveel tijd uh, daarvoor genomen. dat de snelle mogelijkheid in ieder geval alweer zo'n beetje weg is. 42 minuten gevoetbald. VVV lijkt nog steeds. en heeft ook 100% van alle kansen gehad in de eerste helft. Nak, nul kansen. en ze staan 1-0. Excelsior staat voor. En dat is. Toch verrassend dracht me nu mee. Als je naar de uitslagen kijkt van de afgelopen jaren... dan verliest AZ wel vaker punten hier. Het is inderdaad wel zo dat je verwacht dat AZ wint. eerste helft leek het daar ook op. Maar het staat 2-1 en een vrije trap voor Stijn Schaars. De bal moet wat naar achteren van de scheidsrechter... die ook een kaart heeft getrokken. Het is mij even ontgaan naar wie die kaart gegaan is. Mocht het belangrijk zijn, dan komen we daar straks wel eventjes op terug. Eerst even kijken naar deze bal van Schaars. De bal ligt halverwege de helft van Excelsior. Iedereen staat in dat strafschroefgebied werkelijk naast elkaar op een rij. En kijken wat Schaars dan wil, want het duurt allemaal lang. Hij moet wachten van de scheidsrechter. Daar is dan het fluitje. Wordt het een bal ineens? Nee, toch voorgebracht? Misschien wel zoeken naar Pelle. Maar die komt nooit aan de bal, omdat de bal wordt weggetrapt in die grote muur. En zo blijft het dus 2-1. Zes minuutjes, minder zelfs nog. PSV scoort de laatste week veel in blessuretijd. Wat is het van de Nou, Er zal een doelpunt aanstaande zijn. Want uh, nog drie minuten, dan gaan we de blessuretijd in. Net Een aardige actie van mano Lef, Voorzet door niemand beroerd. PSV met Seifijk in de as van het veld. Jujjak gevonden. Nog wel tien meter voor het gasopgebied. Jujjak vindt Hutchinson. Hutchinson zal niet op zoek gaan naar het schot. Ofwel, nee, naar de steekpaas op Seifijk. Seifijk naar de grond. Maar geen overtreding van de Rijk vindt van Boekel. En dan trapt Ado die bal snel weg. Ado dat wel kan leven, al eerder gememoreerd met een 0-0. Uh, en misschien nog een geniepige 0-1. Maar PSV Sv is aan de stand verplicht om te scoren in deze wedstrijd. Bouwma, lange bal. Dat heeft Ado graag. Want die bal eindigt gewoon in de handen van Coutinho. 0-0 dus nog altijd. Twee minuten nog te spelen. En dan zal er... Door Van Boekel een minuut of drie worden bijgeteld. De lange trap van Coutinho komt terecht bij Boelekin. Tenminste, dat was de bedoeling. Bal gaat over het duo Rodriguez-Boelekin heen. Bauma heeft hem dan. Speelt hem weer naar Rodriguez. Maar Toornstra. Ja, Ado wint veel duels in de tweede helft. Toornstra pakt dus het balbezit terug voor Ado daarna. Geeft hem aan Immers. Foute paas van Immers. Levert weer balbezit op voor PSV. Hutchinson in de middencirkel. Zoeken. Afspeelmogelijkheid. Toyfonen. Dat biedt misschien Sulaas. Toyfonen. Wil een steekbal geven op C5. Het idee goed. Uitvoering minder. De Rijk zit ertussen van PSV. Ami trapt naar voren en uiteindelijk is het eindstation Isaacson halverwege de helft van de Eindhovense ploeg. Dat geeft wel aan hoe het ongeveer staat op het veld. Voornamelijk alles op, het, op de helft van ADO Den Haag. Die Isaacson voetbalt niet lekker mee. Nu geeft hij de bal aan Labiat, maar die wordt makkelijk afgetroefd door uh, Tornstra. Tornstra dan in de combinatie met Vicento. Vicento is weg en wordt vastgehouden door Manolev. Nou, dit is niet het ontnemen van een doelkans. Het zal dus geen rode kaart zijn voor Manolev. Hij was ook nog niet doorgebroken. Maar toch, maar toch, als je je ziet de snelheid van Vicento en de manier waarop hij wegloopt bij uh, de speler van uh, PSV. Dan heb je toch het idee dat hij hier heel veel uit had kunnen komen. Nou, uiteindelijk uh, komt er dus niks uit. En krijgen we wel een vrije trap voor uh, Ado Den Haag. Op een plek waar Verhoek dat wel prettig vindt. Zo halverwege, uh, nou nee, niet halverwege de helft. Maar een meter of 10, 15 bij het strasselgebied vandaan. Aan de linkerkant. Ook Jens Storstra staat erbij. Maar we weten er allemaal zeker dat het voor Hoek is. Die gaat schieten. Oh, hij doet het ineens. Maar die bal gaat naast de goal van Isaacson. Isaacson heeft meer haast. Met het nemen van de doeltrap dan voorhoek met het nemen van de vrije trap. Isaacson spoedt zich en gaat de bal weer lang trappen in de richting van Toivonen. In de richting van Sevuik. Hij gaat onderuit Isaacson, maar die bal komt op het hoofd van Tornstra rond de middenlijn. Dan Hutchinson, verlengen richting de ADO-helft. Toivonen en Labiat. Labiat met Piquet nog wel 10 meter over de middenlijn. Dan wordt de diepte gezocht aan de rechterkant door Hutchinson. Daar komt ook Mano er nog overheen, maar een makkelijke ingreep van Lewin. Die aarzelend aan deze wedstrijd begon als centrale verdediger. Maar zich dik en dik heeft hersteld. Daarnaast Timothy de Rijk. Die eigenlijk altijd wel een voldoende haalt. Daar is PSV weer. Met Labiat. Labiat vindt Bouma in de as van het veld. Halverwege de helft van Ado. Het zoeken naar Erik Pieters. Is opgekomen aan de linkerkant. Maar ja, als Pieters dan komt. Zal zo'n bel wel met, met enige zuiverheid moeten worden gepaast. Zeker in de slotfase. Het lukt Bouma niet. En dus gaat de bal over de achterlijn. Ja, Coutinho heeft alle tijd van de wereld. om die doeltrap te nemen. De Rijk zegt nog. joh, doe lekker rustig aan. Maar er staat van Boekel achter en die zegt. Dat mag je helemaal niet zeggen tegen je keeper. Want ik bepaal het tempo in deze wedstrijd. Hij bepaalt ook de extra minuten. Drie komen erbij. Drie op het moment nu dat Coutinho die uh, doeltrap neemt. Richting Bulekin. Bulekin kopt door. Wint van Bouma. Rodriguez kopt hem dan weer richting de ADO helft. Immers doet het dan weer omgekeerd. Bulekin in een duel met uh, Bauma. Bauma ligt op de grond. Maar het balbezit is voor PSV. Voor Pieters namelijk. Die hem rechtstreeks weer richting Zevuik speelt. Maar die kan de bal niet vasthouden. ADO even uit de problemen. Want Rodriguez heeft de bal halverwege zijn eigen helft. Opgejaagd nu door. Voor, uh, voor Hoek. 0-0 nog altijd de stand. Extra tijd loopt. Lange bal van Bauma. Richting Toivonen en de Rijk. De Rijk wint. Soeverein. Heersend in de lucht. Maar PSV vangt wel op. Met Zeefuik. Zeefuik zoeken. Als speelmogelijkheid is Labiat aan de rechterkant. Gevonden en benut. Rechterpunt Schafschopgebied. Labiat met een voorzet. Zeefuik niet. De Rijk zit ertussen. Maar de afvallende bal is weer voor PSV. Voor Pieters. Die Boelikin even moet ontwijken. Vliegende tackle van de Rus. Bal terug naar Rodriguez. Wordt hij weer richting het Schafschopgebied gepompt. Waar Vaak aan wil nemen. Nee, dat is uh, Hutchinson. Kan niet aannemen, maar PSV houdt wel de bal. Bijna nu Manolev. Maar Piqué zit ertussen. En Vicento is nog fris. En Vicento heeft alle ruimte om op te stomen. Nee, geeft de bal aan Boedekin. Boedekin kan er net niet bij. En daar is Verhoek. En Verhoek schiet binnen. 1-0 voor Ado Den Haag. 1-0 voor Ado Den Haag. En dan is het feest groot natuurlijk aan Haagse zijde. Het is een counter met de hoofdletter C. Alles, maar dan ook echt alles, is op de aanval gericht bij PSV. Manolev is mee naar voren. Rodriguez staat nog wel achterin. Bouma houdt zich ergens op op het middenveld. En dan is er ineens die bal richting Manolev. Dan zit Piquet daartussen. En die ziet Vicento met een zee van ruimte staan. Vicento maakt, het, maakt dan meters. Komt richting het strafschopgebied. Geeft een paas op Boolekin. Boolekin kan er niet bij. Raakt geblesseerd. Maar dat zal Ado nu echt de zorg zijn. Want daarachter staat Verhoek. Bijna op de achterlijn neemt hij die bal aan. Maar hij schiet hem nog wel bij de tweede paal binnen. Dit is nou precies waar Ado op hoopte: tegenhouden, tegenhouden, tegenhouden. En dan maar proberen met een geniepig countertje een doelpunt te maken. Het is voor Hoek een gouden avond. Tegen de ploeg waar hij bijna onder contract stond afgelopen week. Hij staat op de wensenlijst. Nu even niet meer. Hij is nu even persona non grata in Eindhoven. Want hij zorgt ervoor dat in de extra tijd Ado Den Haag op een 1-0 voorsprong komt. En komt er dan voor het eerst sinds 1971 een overwinning voor ADO Den Haag in Eindhoven. Boulikin kan niet verder. Want die is daar in, uh, in het duel met uh, Isaacson. Want die kwam uit zijn goal op die uh, paas van uh, Vicento. Geblesseerd geraakt. Nou, aan het hoofd. En hij kan niet verder. Dus dan moet er moet nog even een frisse man bij, bij uh, ADO Den Haag. Wie gaat dat worden? Dat wordt uh, Chiron Toko. Dat is een congolees die bij AGOVV heeft gespeeld. Het afgelopen half jaar geen club had. Maar bekend is bij John van der Brom. Dat is een centrale die komt er even extra bij in de slotfase van deze wedstrijd. Rodriguez, lange bal, want we spelen inmiddels weer. Immers werkt weg. Natuurlijk, Ado trapt nu werkelijk alles naar voren. In de wetenschap dat het op 1-0 staat in Eindhoven. En dat het hier misschien wel voor de verrassing van het weekend gaat zorgen. Toko speelt de bal naar voren. Op het hoofd van Rodriguez. Afvallende bal gepakt door Tornstra. Die duikt de rechterhelft in van het veld. Ziet daar alle vrijheid. Achtervolgt door 2-3 PSV'ers. Rodriguez grijpt dan in. Trapt de bal over de zijlijn. Heeft Ado graag. Want Dan kan het gewoon een, een ingooi gaan nemen en tijd winnen. Maar wat doet PSV hier vanavond? PSV gaat hier drie punten verliezen. De koploper leidt een nederlaag in eigen huis. De koploper is de koploper niet meer. PSV dat vaak het geluk aan zijn zijde had. Maar PSV heeft dit seizoen één groot probleem. Dat is namelijk het maken van doelpunten. Want als je de kansen optelt die de proef van Fred Rutte in het eerste bedrijf heeft gehad. Dan had PSV zich een dienst kunnen bewijzen. En gewoon deze wedstrijd rustig uit kunnen spelen. Als het een van de mogelijkheden had benut. Maar PSV benut zo weinig mogelijkheden en komt daardoor in wedstrijden thuis of uit in de problemen. Ook vorige week tegen Willem II kwam het in de problemen omdat het verzuimde te scoren en had het safe uit nodig in de extra tijd om uiteindelijk drie punten over te houden aan deze thuiswedstrijd of aan die thuiswedstrijd. Maar deze gaat waarschijnlijk helemaal niets opleveren. De Rij komt weg uit eigen strafschopgebied. Dan legt Rodriguez breed op Engelaar. Piqué zit ertussen en fluit van Boekel voor het laatst. Ja! Van der Bron maakt een vreugdedansje. Dat doet iedereen bij ADO Den Haag. En hoor het fluitconcert. De koploper gaat onderuit, terwijl het beter is geweest in vele fasen van deze wedstrijd dan de tegenstander uit Den Haag. Maar het grote probleem is, PSV scoort zo lastig. Vandaag doet het het niet, Verhoek doet het wel. En daarom wint PSV of wint de ADO Den Haag met 1-0 van PSV. Het is inmiddels rust in Venlo, rust dan daar VVV NAC 1-0. Hoe is bij Excelsior AZ nog wat gebeurd de laatste tijd erachter? Doelpunten? Nee, rode kaarten ja. Het is inmiddels voorbij in Rotterdam en het publiek van AZ wordt wel bedankt. Maar een 2-1 nederlaag voor de Alkmaar, dus die slecht verdedigde vrije trap van Klaas. Die halverwege de helft, misschien was het wel verder van AZ. Daar slacht de bal aan de linkerkant en die bal verdween in de goal. Dat was beslissend en mooi Zander liet zich van zijn slechtste kant zien bijna in de blessuretijd. Want hij kreeg nog de rode kaart, een duel met Geert Arend Roorda en niet het been waarmee hij het duel inging... Zorgde voor een rode kaart, maar zijn standbeen geeft een gemene trap. Echt een vieze trap op de knie van Geert Arend Roorda, die toch weet hoe zware blessures voelen. Nou, hij komt er goed vanaf, staat gewoon weer op. Maar terecht dat Sander naar huis mag geschorst zal worden voor deze pikkelharde overtreding. En AZ gaat dus onderuit op het veld waar het wel vaker onderuit gaat, namelijk bij Excelsior in Rotterdam. Dit keer geen 3-2 zoals in 2007, maar 2-1. En dan kijken hoe het met onze Chinese-Nederlanders of Nederlandse Chinezen gaat... bij het tafeltennis in Luikmaak Blassig. Nou, dan gaat het heel goed, Ronald. Laten we de volgorde van de tafels maar even aanhouden. Dan beginnen we dus op tafel 1. Daar speelt uh, Li Jie. Ze speelt de Spaanse jan Fai chen Drie games gespeeld bij die uh, kwartfinale. En het is 3-0 in het voordeel van uh, Li Jie. Die, uh, ja, dat uh, verdedigende spelletje wat ze heeft, uh, ijzersterk uh, uitvoert. Er is uh, voor de Spaanse heel weinig uh, ja, te, te behalen, zeg maar. Dus ze komt er niet doorheen. Jie die uh, goed speelt. Dat zagen we ook al in de groepsfase voor bij de wedstrijden. En staat dus heel comfortabel op een, op een 3-0 voorsprong. 11-9, 11-3 en 11-8... Dan op tafel 2 speelt Li Zhao tegen Li Qian. Dat is een, een Poolse. Stroeve start van Li Zhao. Die misschien in de eerste game nog wat, ja, wat problemen had met die scheve tafel. Alhoewel, die, die is er rechtgezet. Ik heb dat verhaal verteld. Maar ja, ze vloer de eerste game met 11-6. Nou zien we dat wel eens vaker bij Zhao. Die heeft altijd even nodig om, om, om warm te draaien. Ze is ten slotte al 38. Moet ze nog even warm worden. Even dat strammen misschien uit het lijf slaan van de wedstrijden van, van vanmiddag. Ze kwam zijn vloer die eerste game met 11-6. Kwam daarna goed terug in de tweede game. Die won ze met 11-8. En. In de derde game staat ze nu op een 10-6 voorsprong. Heeft ze dus vier gamepoints en kan ze er dus 11-6 van gaan maken. En er komt ook zij voor in games. Weliswaar niet met 3-0 zoals Lidje, maar met 2-1. Het ziet er dus heel goed uit voor de Nederlandse vrouw. Als dit zo doorgaat krijgen we hier een Nederlandse halve finale. Zover is het natuurlijk nog niet. Ja, en als we een Nederlandse finale hebben... dan hebben we ook in ieder geval één Nederlandse vrouw in de finale. Later meer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja trying to make you mine, you know I'm not that kind, <laughs> woo, uh, come on, I said I love you till the twelfth of never, but I won't run for a hair leaving you behind, you know Anastasia met Not That Kind. Uh, eens even kijken. De rantreven van Nigel de Jong in Oranje... die laat nog even op zich wachten. Want de middenvelder van Manchester City... heeft zich vanwege een enkel blessure afgemeld... bij de bondscoach Bert van Marwijk... voor de oefenwedstrijd woensdag in Eindhoven tegen Oostenrijk. Van Marwijk roept voor ons nog geen vervanger op voor de Jong. En eerder vandaag had ook Rafael van der Vaart... zich al voor een blessure afgemeld. Mark Brasser bij het tafeltennis in Luik... Ja, want het gaat enorm hard in de partij van Lee Jess. Stond dus al 3-0 in games voor en leidt nu in de vierde game met 9-4. En dat ja, wilde zeggen dat ze dus twee punten nodig heeft om een halve finale te halen. En ja, ze houdt dat goede spel, terwijl ze nu op 10-4 komt. Dat goede spel wat ze de hele dag al laat zien, dat houdt ze vast. Ze speelt geconcentreerd. Ze zei voorafgaand aan dit toernooi, ja, ik moet me aan mijn tactiek houden. En als ik me aan mijn tactiek hou, ja, dan kan ik heel ver komen. Ze stond natuurlijk al een keer in de finale, dat was in 2009. Dus ze weet ook dat ze het kan. Ze hoort echt bij de beste speelsters van Europa. Dat Zelfvertrouwen ontbrak nog wel eens in het begin van haar carrière. Terwijl ze nu het matchpoint benut. En dus met uh, 11-4 de vierde game wint. En dus doorgaat ze naar de halve finales. Maar ja, dat vertrouwen zal groeien. Dat groeit eigenlijk met de partij. Ze is, uh, ze is ervan overtuigd dat ze het kan. En dat uh, laat ze in deze kwartfinale laat ze dat, uh, overduidelijk zien. De Spaanse Jan Chen wordt er gewoon keurig met 4-0 afgeslagen. En dat betekent dat Nederland in ieder geval één vrouw in de halve finales heeft. De vraag is natuurlijk of het een, ja, een all-Dutch final halve finale moet ik zeggen wordt. Jou uh, heeft uh, de derde game gewonnen. Met 11-8 staat dus op een uh, 2-1 voorsprong in uh, games. En het is uh, 3-2 in, uh, in de vierde game in het voordeel van uh, Likian. En die komt dan weer uit uh, Polen om het verhaal helemaal ingewikkeld te maken. Goed, Jou ziet er goed uit. 2-1 voor in games. En ze maakt nu een prachtig punt en komt op 3-3. Uh, Veen NEC, dat was de vroege wedstrijd van vanavond. En die eindigde doelpuntloos. 0-0 was het en bleef het. Hoewel Veen toch de betere kans had, vooral in de slotfase. Eens kijken of de trainer van Veen Ron Janssen, net zo over denkt. Dat zijn twee punten te weinig. Ja, vandaag zijn we teleurgesteld over het uh, resultaat. Want uh, ja, we, hadden, we hadden wel wat meer verdiend dan een 0-0, uh, uh, denk ik. Maar in vergelijking met de wijze waarop je elftal heeft gespeeld... vergeleken met de afgelopen twee wedstrijden, zal het je ook wel goed doen? Nee, dat, dat, we zijn de hele week mee bezig geweest. Van, uh, we moeten nu laten zien dat we kunnen strijden en uh, als een team kunnen, kunnen spelen. Ja, dat hebben we absoluut gedaan. We hebben er alles aan gedaan om, uh, om te winnen. En, uh, ik denk dat de situatie in blessure tijd misschien wel uh, het beeld is van, uh, van de wedstrijd. Want? Nou ja, ik geloof dat drie, vier keer uh, stuiten we de bal een beetje over de lijn. En uh, we vergeten hem om het laatste tikje te geven. Hoe is deze week verlopen met alle aan rondom Bas Dost? Uh, weten dat je twee keer verloren hebt in 2011. Uh, er zit nogal wat druk op dan. Ja, maar met druk daar worden wij voor betaald om daarmee daar om te gaan. Dus dat is, dat is het ergste niet. Alleen. Uh... Kijk, eh, rondom Bas is al een hele poos is daar eh, publiciteit eh, rondom geweest. En eh, dat, daar leer je wel mee, mee omgaan. Hoewel zo'n arbitragezaak denk ik voor, voor geen enkele partij leuk is. En, eh, maar we hadden vorige week ook eh, thuis hier in een ontzettend slechte wedstrijd verloren als, als team. En we stonden daar niet als team. En, eh, dus dat vond ik eigenlijk nog veel erger dan alle hectiek eromheen, want uh, ja, daar, daar kun je toch niet zoveel aan doen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de prestatie die we vorige week uh, hebben neergezet. En uh, ja, dat hebben we vandaag wel rechtgezet, recht maar niet uh, in het resultaat helaas. Nou, nou, nou heb je dat gedaan met een elftal dat op een aantal punten toch gewijzigd is. Uh, Juricic kwam erin, je hebt op deelsnood gedwongen achterin voor twee nieuwe mensen moeten kiezen. Is het nou makkelijk om te zeggen dat dat allemaal blijft staan? Ja, nou, dat zijn weer afwegingen die we moeten maken. Want uh, na twee wedstrijden hebben we toch besloten... om een aantal andere jongens uh, in de concurrentie uh, de kans te geven. En, uh, maar je moet wel oppassen dat je... Uh, we hebben nu bijvoorbeeld Gerrie Koning, uh, die is nu gepasseerd. En die heeft echt, uh, als een, uh, heeft echt een trouwe dienst heeft die, uh, heeft die bewezen. En, uh, dus die jongens worden nu ook weer uh, getest hoe ze daar uh, weer mee omgaan. Want wij moeten als een uh, team, dus niet alleen uh, de eerste elf die spelen... moeten wij gewoon die competitie uitspelen... En, uh, en de play-offs halen en dan voor Europees voetbal gaan spelen. En, euh, nou ja, dat lijkt mij een heel reëel doel, moet ik zeggen. Voelt dit allemaal al een beetje als een nieuwe start, op een of andere manier? Uh, niet als een nieuwe start, maar wel weer als een, als een eikmoment dat je kunt laten zien dat je met elkaar kunt strijden. en dat je uh, vertrouwen in elkaar hebt. En uh, dat hebben we wel bewezen. En daarom is het dubbel jammer dat je met dubbel blank eindigt. Ron Hans was dat de trainer van Heerenveen. Zijn collega bij uh, NEC heet Wiljan Vloet. En ja, NEC speelde al voor de negende keer van de 22 wedstrijden dit seizoen gelijk. En dus zei Bas Tiggelen tegen Wiljan. ik je er een beetje aan gewend al, gelijke spelen? Nou ja, kijk, het gelijke spel baart met minste zorgen. En de manier waarop we voetballen, dat, uh, daar heb ik me aan geërgerd vandaag. Ja. Want er was niet veel. Nee, kijk, als je ons eerst helft ziet spelen... dan hebben we denk ik gewoon in moment aanspraak gemaakt, waar dan ook. Maar dat vind ik nog daar en toe, hè, het resultaat. Maar de manier waarop je voetbalt... de intentie was om hier een balbezit dominant te willen spelen... aantrekkelijk, vooruit, hè, op jacht naar doelpunten... Nou, dat hebben we de hele eerste helft niet gezien. Ik vond ons uh, passief, angsthaast. voetbal leek het wel dat je juist heel anders moest. En, uh, dat hebben we nog geprobeerd te veranderen... door heel snel een aanval erin te uh, brengen, de tweede helft. In die fase toen wij goed gingen spelen, althans beter... Maar ook dat sorteerde geen uh, effect. En ja, dan is het afwachten. Ik heb je ook een aantal keren in de wedstrijd langs de lijn zien staan. Gebaren. Uh, naar je middenvelders met name druk je jezelf nog niet helemaal in die verdedigingslinie. Ja, we moeten vooruit spelen. De afspraak was druk zetten op, op het centrum. Nou, dat hebben we uh, niet goed gedaan. Uh, ik vond het ook passief. Als je uh, druk gaat zetten, moet je dat met uh, volle sprint en niet half. Uh, maar dat kan ik allemaal nog verdedigend, uh, was het niet best. Maar met name in balbezit. Hebben we niks gedaan. In die gewoon in de laatste linie de bal op ging halen... terwijl ze achter de spits moeten spelen. slordige pasingen, in een persoonlijke duel afgetroefd. Tweede bal niet hebben, terwijl dat juist onze kracht is. En ik vind altijd, je moet uitgaan van je eigen kracht. Dat heb ik geprobeerd, alleen heb ik geen moment gezien in de eerste helft. Is de trainer boos of teleurgesteld? Of misschien wel allebei? Nou ja, met name teleurgesteld. Omdat ik gewoon weet dat deze jongens een de hele week hard een trainer zijn geweest. en met een goede bedoeling hier zijn gekomen. En dan is het niet gelukt. Kijk, ik heb een eentje gezien die nu in de kleedkamer zit en zegt: Trainer, wat van onzin. We hebben het toch goed gespeeld. Iedereen beseft dat het niet goed was. Iedereen beseft dat we niet in onze kracht hebben gespeeld. Dus dan ben je teleurgesteld. Ik zal ze ook als ze borst nat maken volgende week. Ja, en wij ook. En dat zei Wiljan Vloed. Hij is de trainer van NEC. Dat speelde met 0-0 gelijk tegen Heerenveen. PSV scoort moeilijk. Dat bleek vanavond. Het verloor met 1-0 thuis van ADO Den Haag. Maar ja, moeilijk scoren. Dat weten ze bij VVV ook wat van Frank Wielheid. Ja, ze hebben de kansen gehad om meer dan 1-0 voor te staan tegen NAC. We zijn twee minuutjes bezig in de tweede helft. Nak overigens heeft al een aantal keren ingegrepen om dit duel behoorlijk onder controle te krijgen. Leonardo die voor de pauze alles fout deed. Mocht ook voor de pauze alvast op de bank gaan zitten. Hij werd vervangen door huurling Jenner. Overgekomen van Vitesse. Hij speelde tussen 2003 en 2006 ook al voor Nak begon zijn betaald voetbalcarrière in Breda. En hij is dus nu in ieder geval voor dit halfjaartje weer terug eh, bij Nak. En na de pauze nog een wissel, ook aan de rechterkant. Gorter, die achter Leonardo speelde, werd er ook uitgehaald. En voor hem in de plaats is gekomen, de jonge Goudelje. En daarmee hoopt het trainersduo van Nac Breda de zaak weer een beetje onder controle te krijgen. Maar niets is minder waar, want VVV heeft zijn eerste kans alweer gemist via Moussa. Die alles wat hij op doel kan jassen, ook wild richting het doel probeert te krijgen. Dat heeft één keer succes gehad, omdat hij de bal per ongeluk op zijn achterhoofd had. En alle pogingen daarna waren met de voeten, gingen hoog over, ver naast. En dat soort zaken. En nu Nac met balbezit. Aan de linkerkant van het veld. De bal naar voren toe gejaagd door Jans in de richting van Ida Delhaai. Spits van NAC nog niet in de wedstrijd gezien. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat NAC nog niet fatsoenlijk in de buurt van de goal van VVV is geweest. En ook nu komen ze daar niet bij in de buurt Bejois. Kan de bal rustig oprapen. En VVV heeft de wedstrijd eigenlijk gewoon in handen. Maar verzuimt dus inderdaad om de voorsprong die nog maar 1-0 is uit te breiden. Richting 2, misschien wel 3-0. Wordt het een uh, Nederlandse halve finale morgen bij de top 12? Mark Brassen. Het ziet er wel naar uit, Ronald. Het is 10-8. Het wordt nu 10-9. In het voordeel van Li Jiao in de vierde game. Ze leidt met twee inning-games. Had dus op, op drie inning-games kunnen komen. Ja, en en, en Li Jay is al door. Dus die, die halve finale, die Nederlandse halve finale morgen, die zit er zeker in. Deze partij, Li Jiao tegen Li Kian uit de Polen. Dat is een, een kopie, en herhaling van de finale van vorig jaar tijdens de top 12. Toen keeg, uh, Lee Kian, die kreeg Li kreeg matchpoints. Maar was het uiteindelijk uh, Li Jiao die haar uh, derde top 12-titel binnenhaalde? Het is ook nu een, uh, net als vorig jaar in die finale. Een, een, een spannende partij. Wat opvalt is dat Zhao Li Zhao heel goed verdedigt. Ze is een, ze is een aanvalster, maar als de Poolse aanvalt... ...terwijl ze nu het gamepoint benut en de game dus met 11-9 wint... ...en op een 3 1 in games komt... ...om dat verhaal nog even af te maken. Als die Kian, als die aanvalt, ja, dan is de, de, de verdediging van Li Zhao is, uh, heel goed verzorgd. Uh, ja, uh, Li Jia is dus al door. Daar is niet alleen Zhao blij mee... ...maar ook de bondscoach Chen Zibin. Er is namelijk één bondscoach hier, die moest zijn aandacht verdelen over twee partijen. Nou, Zhao is klaar. Chen Zibin kan nu volledig zijn aandacht richten op uh, Li Zhao. Hij ziet vanaf de kant dat het goed is en dat zijn de pupil met de 3-1 voor staat in games. I can feel my heart goes boom en I drop a jazzy beat. Just feel like singing the song when I walk into the street.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 they say, hey, give your hands up in the air, today you just don't care, you just, you just, you just don't care, like a rollercoaster, life goes up and down and left and right, you bought a ticket from the day you were born, so you might as well enjoy the ride, just like Bowie said, put on your dancing shoes and dance the blues, yeah, you gotta join and put some energy in so we can. But that's the way to carry on. Feel like every day is a Friday, so put your worries all away. No matter what they say, hey, keep your hands up in the air. Today you just don't care. Ooh, you just you just you just don't care. You gotta feel the groove, think it in your mind, let your body move. Oh, come on. No matter what they say, let the body put your smile and face away. You gotta. Keep your hands up, it's time to sing along. Come on. Can you, feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel what I feel like doing right now? I just feel like singing. I just feel like, feel like singing. Oh, yeah, yeah, yeah, So, yeah. put yeah. the smirkly faces on. It's time to sing a different song. Well, that's the way to carry on.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 We gaan naar VVV tegen NAC. Frank leidt? Daar heeft de wedstrijd een tijdje stilgelegen... omdat Sela uh, geblesseerd op de grond lag. Hij ging het duel aan naar de vrije trap van El Het duel met Ten Roulaat. Ten Rauwla had alle recht om de bal te vangen. Want hij was in zijn doelgebied. Hij ging ook gewoon normaal zijn doel uitkomen. En uh, daar ging de rechter even... Die dacht van nou, weet je wat, rechtdoor... Of Sela is het. Die uh, dacht van nou, ik ga ook gewoon rechtdoor uh, die kant op. En het uh, dan uh, proberen goed te maken. Maar... Uh, hij heeft denk ik een buikblessure opgelopen. Hoewel die nou ineens weer rent. Hij heeft het de hele tijd bijzonder moeilijk gehad. Ik denk hij gaat zo rechtstreeks de kleedkamer in. En, uh, maar uh, hij loopt gewoon weer het veld in. We zijn weer compleet. Hij kan gewoon nog rennen. Dus dat viel uiteindelijk allemaal nog wel weer mee. We hebben er wel uh, een minuutje of drie op zitten wachten. Corner nu voor uh, Nak. Dat is de actuele situatie. Vanaf de linkerkant getrapt. Dus alle lange mannen mee naar voren. Eens kijken of hij hier zijn eerste gevaar uit kan krijgen. Komt die corner. Wordt hoog overgeschoten door uh, uiteindelijk Schilder. Was het volgens mij die daar als laatste bij de bal was? En. Uh, dat was, de, ja, denk ik, de eerste serieus. Nee, het was Koudelje die de bal uh, uiteindelijk hoog overschoten. De invaller sinds de pauze uh, in de ploeg gekomen. De eerste mogelijkheid, kun je dan zeggen, voor NAC in deze wedstrijd. Hoog overgeschoten naar de corner. 54 minuten voetbal. En VVV staat met 1-0 voor. is ook de betere ploeg, de doeltrap van Bejois. En wordt opgevangen op het middenveld. En kan NAC er onmiddellijk weer uitkomen. Maar Idab Delahaye reageert te laat. wordt de bal achterin uh, weggeschoten... Door de recht die dus zojuist geblesseerd op de grond lag. Maar nu weer vol duel aan kan gaan zonder al te veel problemen. Schiet de bal over de zijlijn. Nak kan dan gaan gooien. Zal dat gaan doen via Jansen aan de linkerkant van het veld. Die probeert zoveel mogelijk metertjes te maken tot hij bij de middenlijn is. Het mag allemaal van Bossen. Dus stopt hij bij de middellijn, vindt hij het zelf wel genoeg gesmokkeld. En uh, kunnen we weer gaan voetballen als die bal het veld uh, inkomt. Idab Delhaai verliest het duel, bal recht omhoog. Wie pakt hem daar dan op? Dat is Koenders die hem uiteindelijk oppakt. En dan kan VVV er weer uitkomen met Moussa. Die verliest het duel en dan zijn we aan de uh, rechterkant uh, over de zijlijn gegaan. Mag VVV gaan gooien, dat zal Elak Chawir El -El gaan doen. Het is geen fraaie wedstrijd. Het vliegt ook een beetje heen en weer. Er wordt ontzettend veel onnodig balverlies op het middenveld geleden. En dat maakt het allemaal niet echt mooi om naar te kijken. 55 minuten voetbal. Het zal VVV allemaal een worst zijn, want zij leiden 1-0. Mark Brasser over Liao. Ja, die Nederlandse halve finale die lijkt er te gaan komen. Lijkt, zeg dus even een slag om de arm. Het is 3-1 in het voordeel van Li Zhou tegen de Poolse Likian. En ze leidt in de vijfde game met 6-3. Het wordt nu 7-3 voor Li Zhou. Dat betekent dat ze nog vier punten nodig heeft... voor een Nederlandse halve finale tussen Li Zhou en Lije. Het einde van dit uur van Langste Lijn. Maar er is nog een laatste uur. Tussen 10 en 11 zo, zijn we weer terug naar het NOS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 Dit is Radio 1.